Dikter Haag met het NOS Journaal. In Moskou zijn ruim 50.000 op de been om demonstraties tegen de verkiezingsuitslag in goede banen te leiden. Er zijn hekken gezet om pleinen waar betogingen verboden zijn. De politie probeert demonstranten door te sturen naar de enige plek waar wel mag worden betoogd, een eiland in de Moskou-rivier. Daar hebben zich duizenden mensen verzameld. Tegenstanders van de regeringspartij Verenigd Rusland hebben vandaag uitgeroepen tot grote protestdag tegen de verkiezingen. Die zijn volgens hen frauduleus verlopen. In totaal zijn vandaag in meer dan 70 Russische steden betogingen. Rijkswaterstaat heeft het Amber Alert voor de vierjarige Rochaira op het Matrixboord boven alle snelwegen gezet. Het is voor het eerst dat de boorden worden ingezet bij de zoektocht naar een vermist kind. Boven snelwegen staat het nummerboord van de auto van de vader van het meisje. Automobilisten wordt gevraagd de politie te bellen wanneer ze, auto, wanneer ze de auto zien. Rochaira werd gisteravond in Rotterdam door haar vader meegenomen. Zijn moeder en de moeder van het meisje hebben aangifte gedaan van de vermissing.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 In de Filipijnse hoofdstad Manila is een sportvliegtuigje neergestoord op een sloppenwijk. Het vliegtuigje kwam terecht op een lege school die in brand vloog... waarna het vuur zich snel door de buurt verspreidde. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Het vliegtuigje kwam na het opstijgen in de problemen. Het weer dan nog. Vooral in het noorden enkele bui. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. Het wordt ongeveer zeven graden vandaag. Morgen begint droog, maar later op de dag volgt de regen. Het wordt gemiddeld 6 graden. Na zondag veel wind en regen. Dit was het, anyway. dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunetten en Venendaal. A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Breda en de Belgische grens, A37 Hoge duitse grens tussen de knopen Hoge Veen en Holsloot. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZANG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 Nou ja, dat is een mogelijkheid. Hoe gaan jullie dat, dat koppelen aan elkaar? Of mensen selecteren? Wat? Ja, nou mensen kunnen zich dus bij ons opgeven. Dat kan uh, via ons algemene telefoonnummer. Uh, dat kan ik misschien alvast even noemen. Ja. Dat is 023 517 8700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 Op de, nou ja, er zijn twee locaties eentje is dan voor jeugd het is tot 23 jaar en er is ook nog een locatie voor volwassenen in Zandvoort ja. en verder kan je ook als maatje als, als, als je in Zandvoort woont uh, in Haarlem iets doen, als je dat leuk zou vinden. Ja. Of in Heemstede zou ook nog kunnen. Uh, liggen die verspreid door het dorp, of is er een concentratie van uh, RIBW? Nou, ik weet, uh, ik werk zelf bij de RIBW in Haarlem, ik ben niet zo heel goed geïnformeerd, sorry, okay. maar er zijn twee locaties in Zandvoort, en volgens mij ook nog een paar uh, zelfstandige plekken. Oh. Want het zijn er niet heel veel, het, het geloof Het hoeft ik. niet per se in een complex te zijn. Het, het nee. kan gewoon nee. door het hele dorp heen zijn. Ja. Ja. Ah, okay. ja. ja. Ik weet waar het is, maar ik ga die noemen.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 Dat weet ik eerlijk gezegd N nee, nee. niet, maar ik denk haast van wel. Hoor. Nou, het zou wel namelijk, uh, afgezien van de telefoonnummers die je noemt en de, de e-mailadressen, ja. is het natuurlijk fijn als je ergens naartoe kan gaan. Ja. Ik wil wat meer informatie ja. en dat daar een aanknopingspunt ligt.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 Dus, uh, Dan wil ik niet de zon naar nou, de regio. Kan je ook nog naar haar Talloze mogelijkheden. Ja, <laughs> Zeker weten, ja. ja. Nou, in ieder geval dank je wel voor de toelichting. Graag gedaan. Oké, okay, bedankt voor je komst. Ja, dank je wel. Goed, wij gaan zo meteen verder met Gert van Kuik uh, over de decemberactie. Maar eerst gaan we met Guus Meeuwers uh, ja. nog eens een lange nacht door.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 He? Met Guus Neeuwens. Onze. Nee, Ben Zonneveld is eigenlijk onze nachtburgemeester. Ja, dat maar is de, bijna nacht... nachtbur de lo local burgemeester zit nu aan tafel hier. Ja, en uh, we wilden hem ook in het begin aankondigen. Dat wilde ik dan doen. Maar ja, het programma dat wordt iedere keer gewijzigd waar je <laughs> ja, bij staat. Dus het werd weer ondergekreid. Ja, ja, ja, ja. Ik had we kondigd nog niet aan.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 In de, in, de, in de pauze noemen we hem al de nachtburgemeester. Ja, ik weet alles ja. van het leven. Zand heeft meer, ja. Nou ja, nachtburgemeester. Dat heeft ook met verlichting te maken, Gert. Ja. Ja. Wil je daar nu of wil je eerst nou, wat ik, anders? Ik, ik wilde eerst eigenlijk iets over de loteractie vertellen. Vandaar heb Ja, daar, dat wil ik. Vind ik wel even belangrijk. Uh, de ondernemersvereniging houdt al heel lang een loteractie en vorig jaar kregen we van een aantal ondernemers. Uh,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 Ja, maar ik moest nu snel ingrijpen Want ik bedoel, we zijn al een week onderweg En um, Ja, nog langer wachten dan, zou, dan is de december maand al voorbij Ja, dan heeft het ook geen zin meer Nee, nee. En we hebben dit jaar juist een hele mooie hoofdprijs Een, een, een, een tv te waarde van 1000 euro En we hebben gewoon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 ...worden uitgereikt bij XL. Ja. Op enig moment. Ik De data weet ik niet, van dat regelt Helma. Ja, ja. De trekkingen doen je weer hier voor hier? de radio, ZFM. Ja. Ja. Uh, ik heb even in ons schema gekeken dat Goedemorgen Zandvoort op 31 december er niet is. Nee, dat kan Dan doen Maar we dat kan je in de studio? Ja, vorig jaar, dit is volgens mij, maar ik, ik bemoei me daar niet mee. Dat doet Helma. Okay. Maar vorig jaar we die was het ook zo'n moment dat het niet kon. En toen hebben we het begin januari gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, maar donderdag gaan wij toch gewoon op 31 december even naar de studio toe om dat te doen, speciaal die Ja, nee, nee, nee, dan is uh, waar Gert ook zo naar uit. Kijk, de top duizend uh, is top, dan... Nou, ja, ik moet zeggen, ik, ja. ik hoor nu al zoveel top 2000 ja. nummers dat ik het al een beetje zat word. Dus Je hebt er een zicht. van al... Uh, nou ja, nee, ik wil gewoon nieuwe nummers horen. Ik hoor nu uh, voor de tiende keer hetzelfde nummer. Dus. Hotel California is ja, top nummer 1, nee, Ja, moet nummer 1 nog wel Nog steeds. Dan wil ik wel een lobby voor de live versie, doen. Ja, ja, dat 7 well. uur 43 op de Farewell Tour. Yeah. Dat is misschien Dorry?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 En die zijn helemaal ongeschonden blijven. Ja, ja. Dat ja is fantastisch. Ik zag de hier ook uh, behoorlijk bezig met een, ja. uh, een lift om alles nog eens een keer goed na te lopen. Ja. Vorige week. Dus dat is voor elkaar. Ja. Dat is in het kader van Winter Wonderland. Ja. neem ik aan die verlichting. Ja. ja. Van het overkoepelende plan. Ja.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 Alle reden om hier te blijven shoppen. Ja, nog even de ijsbaan gaat open om. Uh, 17 december, volgende week zaterdag, om 12 uur is de officiële opening. Mm -hmm. Wordt gedaan door Blinda en uh, Gertone. Mm -hmm. En uh, dan is er een optreden van een Op... aantal dames die kunstrijden uh, promoveert. Mm -hmm. uh, dan mogen de kinderen vanaf, ik denk, half 1 tot ik dacht. Twee uur gratis schaatsen. Daarna wordt het ijs schoongemaakt en daarna moet er betaald worden. Ja. Ja. Dan hebben we ook nog een optreden van de Sergeant de Wilson Christmas Party. Ja. Dat is die groep die uh, liedjes zingt uit de jaren 40-50. Zeg maar. ja. Ja. Op een hele leuke manier. En dat doen ze nu met kerstliedjes. Dus die hebben vanaf 1 uur tot... Vijf uur dacht Ze hebben hun repertoire aangepast waar ja. uh, ze normaal uh, een beetje naoorlogse ja, muziek. Ja, is, kerstmuziek. is kerstmuziek. En dan natuurlijk vanaf vier uur de sprookjeswandeling van de familie ja. Miesenbeek. Die is er ook nog uh, heel belangrijk aan. Ja, ja. ja, de familie Miesenbeek is ook druk met de ijsbaan. Hè? Ja, ze, Leo Miesenbeek is. Uh, <laughs> ja. Ja, ik kan ja. hem al niet meer bereiken. Dat is <laughs> nee, hij is nu ijs maken, hè? <laughs> ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Kert, heel erg bedankt voor je komst en ja, ons op de hoogte. Mensen let dus op. De winkeliersactie, ja, die is gewijzigd ja. uh, en een stuk makkelijker gemaakt. Ja. Daar komt het op neer. Winkeliers weten natuurlijk. Nou, okay. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En we gaan nog even luisteren naar Neil Diamond. Cracklin Rosie. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen zandvoort op ZFM.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 You and me, we go in style Crackle and roll your starboard woman They can sing like a guitar, come huh, on Hang on, girl, some kids running on, yeah Play it now, play it now, play it now, man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 Dus als het dan de dan jou ja, op de radio. En dan gaan ze denken, is dat nou live of niet? Ja, ja dit ja, was ja. dus live. Marcel ja. dus niet bellen nu. Ja. Hij zit in de uitzending. Maar in elk geval uh, hebben we inderdaad een, een, een, een uh, collectie gekregen waar ze dus al die jaren bovenop gezeten hebben. Niemand mocht eraan komen enkel ja. voor hun. En uiteindelijk is het dan toch uh, door de erfenis aan ons gegund. Uh, uiteraard voor Zandvoort en uiteraard Koord. Uh, uh, we hopen voor de toekomst en ik heb het wel eens meer gezegd. Mocht je dingen nodig hebben die of weet ik wat, dan ben je eigenlijk van harte welkom. Dat was vroeger al zo en dat is nog steeds zo worden. Daar ja. hebben we nooit geen moeite mee. Dus wij doen het voor Zandvoort en jullie ook en Precies. dat is gewoon het hele belangrijkste van het hele, hele gebeuren. Ja. Maar dit zijn uh, ja, moet ik zeggen, een uh,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 Ik uh, zal je vertellen, je kent Cord Davids wel, hè? Nou, Davis, Davids die was ook zo'n fotograaf. Zijn collectie is dus wel bij het grofhuil gegaan. Ja, maar zo zijn er meer. En ook van Baartels een zonde. aantal. Ja, ja dat weet ik zeker. Ja.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 Wij zijn een ja. Ja, als ik. Als ik me omdraai, dan zie ik daar een pension met blanke beelden op staan. Ja, ja heel ja. trots, voluit. Ja. Ja, je weet waar het vandaan komt, hè, blanke beeld. Nee. Het was maar van ik... de gevulde konijntjes. Ah, <laughs> ja, ja, maar ja. hij wilde ook nog wel eens een, een kat verkopen. Hè, dat hij gevuld had. Ja, ja. ja, ja Het was <laughs> dan dan dan vroeger, dan vroeger in de, de station staat. Mijn buurman. Dan ja, en dan, dan kon hij dat, wilde hij dat bewijzen door die blanke billetjes. Kijk eens even hoe mooi die blanke billetjes zijn. Zit hier. Hè, de ja, ja, ja. Echte konijnenbilletjes. <laughs> is dat nou een scheldnaam of een bijnaam? Dat is een, uh, dat is een bijnaam. Okay. Ja, dat is geen scheldnaam. Dat vind ik moeilijk. En wat mij net opviel. Ik heb even stilgehouden in het gesprek tussen jullie. Is wij en jullie.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 probeer je dan wel even uh, mij op de hoogte te laten houden van wat betreft de invulling van de zalen. Uh, wij worden ook vaak getrakteerd, met lekkere appies bijvoorbeeld. Ja. Uh, nu toevallig even niet. Dat dat we hadden dat, sponsor dat, altijd. Wij hadden altijd sponsors. En ja. ik moet je zeggen dat uh, diverse keren zoals uh, Hardy Oliebol, bij wijze Harry Vaas, familie Vaas, ja. diverse keren oliebollen hebben getrakteerd. Uh, de Kaashoek in de Halterstraat, diverse keren hun nek hebben uitgestoken. Uh, Patrick van de Berg, van de Meermin, die die dan een rondje met haren geeft, ook Floor, etc. Maar Je kent niet altijd bij dezelfde aankloppen, schaam ik me wel eens voor, weet je wel. Maar het gaat wel spontaan van hun. Want ja. als ik dan voor de balie sta, dan is het: hé, jongens, jullie hebben wat. En uh, ik doe kaas. Ja, dat vind ik heerlijk, vind ik ja. werelds. En zo hebben we ook met, met drankjes van, van de oude partij bijvoorbeeld, ja. zoiets. Een paar ja. keer: die dan heel spontaan zegt: een slokje voor ons in de pauze. Jongens, dat is dan de samenhorigheid die wij hebben in het dorp. Of bitterballetjes. of bittenrondetjes. Bitterballet. Ook nog, he, zoiets. Ja. En dat vind ik dan zo spontaan, zo leuk.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 en je doet niks, ook niks aan de hand. Prima, hartelijk welkom. Iedereen is welkom. Ja. Met of zonder echt. En dat is het gein. En die krijgt ook de bakken koffie. En die krijgt ook die keiler van, uh, van de oude partij, of wat dan ook. Ja, of van de... grazie strijder, die dat ook al een paar keer ja, hebben gedaan. Ja, ja, ja, ja Heerlijk, zo... Maar dat is juist de leuke sfeer die daar dan heer is. Dat is ja. gewoon zo'n ongedwongen sfeer. Hè? Ja, en dat, en dat, is is. dat is gewoon heel leuk. Ja. Maar wat jij erbij zegt, en ik heb het zelf ervaren, is je, je schuift aan, aan tafel bij een stel. En je bent al binnen de kortste keer in gesprek. Dus het is ook een sociaal gebeuren. Is het ook?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 Ja, denk ik. He. Dus je hebt een documentatiecentrum nodig die, die ruimte biedt, die eigenlijk al gelijk bij de, in wezen bij de ingang al zit, dat je er al een beetje tegenaan loopt. Uh, het is geen bioscoop, ik weet het, maar als het mooi weer is hoef je het niet te doen.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 Ja, ze kunnen bij mij niet aanbellen van Mars, kan ik nou wat kijken? Want ik ben bezig met mijn werk. Kijk, ja. we doen wel vaak onze diervoorstellingen. Hè? We, soms zeven, dan een keer wel tien. En soms drie per jaar. Maar, maar we, we zijn al dertien jaar actief op die manier. Ja. Even een, een vraag hè, over, over het verleden. Um, toen Peter Paap uh, komt te overlijden. Toen had ik gedacht van nou, nou is het misschien wel afgelopen met die babbelwagen. En dat zou heel jammer zijn.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 Gewoon ja. enkel voor de gezelligheid. Ja. ja, en het is toch zo van als ik daar dan kom, dan denk ik van ja, iedereen die hier zit is gewoon eigenlijk lid van de klinken. Ja, nou dat is ook zo, want ja. wij hebben al die jaren altijd gezegd van uh, klinken, ik vind het, als het puntje bepaald komt, en dat blijf ik zeggen, puntje bepaalde komt van de, dat genootschap zou moeten stoppen omdat ze geen mensen meer hebben, dan stappen we zo over om het te redden, want wij vinden dat wat jullie doen...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 Um, ja, komt u dan met de hele groep van 10, 15 man Beeld u dan even met Marcel. <laughs> ja dat kan Want, niet meer dat, dat, dat, groot Anders moeten ze zelf stoelen ja, we hebben, Ik heb al zoveel aanmeldingen dat het al vol is eigenlijk. Ja, het is eigenlijk Kijk vol. spontaan mag je wel komen maar, maar niet dat je zegt we komen nog even De hele familie even, nee, ja, nee. even daar gezellig winnen Want dan gaat het fout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 Goed, Buddy Holly, Peggy Sue.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 Algemene kennis, al, ja, algemene al, kennis. Of ook hedendaagse dingen. Oké, daar is een beetje een mix, een ideale mix, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En is dat individueel of kun je met teams? Of, of? Nee, het is wel individueel. Individueel. Ja, en deelname is gratis, ik bedoel, ik kom gezellig kijken, zou ik zeggen, en doe mee. Ja, ik wou zeggen. Om je kennis te testen is altijd leuk om te kijken hoeveel je weet, misschien ja. valt dat mee. Ja. ja, hoeveel je weet over Zandvoort. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe laat nog even? Om drie uur. Drie uur. En ja. uh, voor die tijd kan je alvast een kopje koffie of een borrelje Ja, bordeltje wat natuurlijk. Dat kan altijd natuurlijk. Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Bedankt. Dankjewel. Ja, dank okay. dan, Goed, wij gaan door naar de agenda voor de komende week. Uh, dat is eigenlijk even niet zo gek veel uh, op dit moment. Nee, het is een Port. beetje een karige agenda. Nou ja, het is tussen Sinterklaas en, en kerst in. Hè? De, ja, ja, ja. Nou, laten we maar even beginnen met, uh, met 11 december. Om 1 uur middags, dan hebben we Winter in Hollands Duin. Ja, zonder sneeuw, helaas, maar ja, dat had ook anders gekund. Um, IVN Zuid-Kennemeland in de Amsterdamse Waardleidingduinen. Uh, startpunt is om 1 uur bij de ingang van de oase aan de Vogelenzangse Weg. En op diezelfde dag, dus morgen, ook om 1 uur, als u niet naar die ene wil, kunt u naar die andere. Dat is kerst- en wintergroen-excursie op Velserbeek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 Afsluiting is tussen de Brede Straat in Zandvoort en de provinciegrens in het zuiden. Geen doorgaand verkeer is er mogelijk. En het gaat om het fietspad. Ja, er zat de NP7. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou ja, het is gewoon vanuit de zuid hier naar Langeveldenslag. Ja, is het niet het, uh, het, het, het pad? Tijden Hilberspad of zo? Ja, zoiets ja. <laughs> zoiets ja. In ieder geval is het één dag tussen 7 uur en 5 uur afgesloten. Ja, nou dan gaan we niet fietsen. Nee, ik had nog geen plan nee, om er naartoe nee, te gaan. Nee, nee. Dus, ach, ja.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 Het was prettig om te presenteren. Ja. Oh, de gastvrouw. Ja, de gastvrouw. Ellen oh, Koper. Yeah. Ellen, heel <laughs> erg bedankt voor de gastvrijheid, de koffie en dergelijke. Ja. Wij gaan eruit uh, met Abba. En dit, was, uh, dit was Corindon. <laughs> Corindon. Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige stad.